Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nieuw-Vlaamse Alliantie stevend af op een monsterzege bij de parlementsverkiezingen in België. De partij haalt volgens de eerste prognoses minstens 29% van de stemmen. En partijleider Bart de Wever heeft al een overwinningsspeech gehouden. De NVA wil dat de Belgische staat op den duur verdwijnt... en dat Vlaanderen een zelfstandige republiek wordt. Voor heel België worden de socialisten de grootste combinatie. De Waalse Partie Socialist haalt in Wallonië meer dan 35%. En haar Vlaamse zusterpartij was de enige die in Vlaanderen overeind bleef... tegenover de opkomst van de NVA. De christendemocraten leiden zwaar verlies... en raken hun positie kwijt als grootste combinatie in België. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk... kunnen straks terecht bij een landelijke belangenvereniging. Actiegroep Mea Kulpa richt de nieuwe vereniging op... om de individuele claims te kunnen bundelen in één grote claim. Verder zegt Mea Kulpa met een landelijke vereniging... beter te kunnen zoeken naar methodes om verjaring van misbruikzaken tegen te gaan. Alle 675 slachtoffers die zich hebben gemeld bij Mea Coupa, worden opgeroepen om lid te worden van de nieuwe belangengroep. In Amsterdam is vanmiddag geprotesteerd tegen homo-geweld. Dat gebeurde bij het homo-monument op de Westermarkt. De actie was niet georganiseerd door het COC... maar was een initiatief van de homo-gemeenschap zelf... na een derde geweldsincident tegen homo's binnen een maand... Onder de aanwezigen waren waarnemend burgemeester Ascher en Korpschef Welte van Amsterdam. In de Formule 1 is de grote prijs van Canada gewonnen door de Brit Lewis Hamilton in een McLaren. Zijn land- en teamgenoot Jensen Button werd tweede en Fernando Alonso ging in zijn Ferrari als derde over de finish. Door zijn zegen neemt Hamilton de koppositie in het algemeen klassement over van de Australiër Mark Webber. Die werd met zijn Red Bull in Montreal vijfde. Tot besluit het weer, bewolkt en droog. Morgenmiddag meer opklaringen, maar ook een lokale bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. met nu. inspiratieradio. Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. En vanavond hebben we een primeur in onze uitzending, want ik word vanavond geassisteerd door onze technicus Rob Spruit. Ja. Rob, welkom. Leuk. Ja, leuk, dank je. Ja. Erg leuk om een keer op, aan deze kant van de tafel te zitten. Dus ja, uh, de mensen horen spannend. steeds al, spannend uh, allemaal. spannend ja, allemaal. Ja. Ja, het is leuk om een keer je stem ja. te horen. Zeker. Nou ja, Rob is uh, vooral uh, uh, werkzaam als technicus, dat doet hij erg goed. Uh, hij uh, maakt onze website en uh, verzorgt ook uh, ja, de interviews buiten de deur. En Sa en, uh, samen met Mario. Samen met Mario, wel. ja. En uh, nou, hartstikke welkom. Ja, leuk, dank je. Ik ben benieuwd hoe het gaat. We hebben vanavond een bijzondere gast. Uh, we hebben de gast dominee Sjaak Verwijs. Welkom Sjaak. Goedenavond. De reden dat we Sjaak hebben uitgenodigd is dat Sjaak veel interessante dingen heeft te vertellen. En ook natuurlijk dat hij per 9 april dit jaar 10 jaar predikant is. Heel hartelijk gefeliciteerd Sjaak. Dank je. Ja. Tijd om Sjaak eens wat beter te leren kennen. De nou, onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn... Wie is Sjaak Verwijs? Hoe is Sjaak Verwijs predikant in antwoord geworden? En we hebben een interview gemaakt, dat we, wil zeggen Mario en Rob, bij hem thuis in zijn werkkamer. En dat laten we horen. En we hebben ook nog een stukje gesprek, discussie over hoe verhoudt de spiritualiteit zich, zoals wij dat bij Inspiratieradio uitdragen, tot de christelijke kerkelijke traditie waarin Sjaak werkt. Nou, Natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gast. En we gaan nu naar de eerste muziek luisteren. Dat wordt een stukje Rachmaninoff uit zijn Vespers. Ik heb het gekozen omdat het mooie kerkmuziek is. Maar ook omdat ik van die Vespers zelf wat gezongen heb ooit in de groot studentenkoor. En ik het eh, graag nog eens hoor, Rachmaninoff de Vespers, Opus 37, Come Let Us Worship. beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast dominee Sjaak Verwijs. En we gaan het in dit uh, blok hebben over Nou, wie is Sjaak Verwijs. Sjaak, je bent uh, meester in de rechten ja. en je hebt uh, voordat je dominee werd in onze gemeente als rechtsbijstand jurist gewerkt bij de Rotterdamse aannemersvereniging en voor rechtsbijstandsverzekeraars. Wat hield dat werk in? Ik heb dus voordat ik dominee werd jarenlang als uh, jurist gewerkt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 Ik heb er dus een jaar of vier uh, gezeten ja, en toen heb de ik tijd. de rechtenstudie opgepakt, dus ik eerst ah, okay. een, een deel, zeg maar, het kandidaats, eigenlijk het belangrijkste stuk van de opleiding, had ik al op zak. Toen ben ik als jurist gaan werken en later heb ik in de, uh, de zaterdagopleiding, de deeltijd, die theologiestudie afgemaakt. Ah, ja. Leuk! Dus je bent, je bent gewoon door uh, blijven werken als, uh, jurist, als jurist ondertussen? Ja, ja.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 in die tijd wat vragen opgelost. Uh, misschien heb je wat andere inzichten gekregen. Wat was nou dat je toch besloot om weer die theologie studie af te maken? En daar vervolgens waarschijnlijk beroepsmatig hmm. ook wel wat mee te doen, denk ik dan. Dat kwam omdat ik um, in, in Rotterdam, ik woonde toen in Rotterdam. Uh, daar ben ik trouwens ook geboren en, en opgegroeid. De betrokken raken bij kerkelijke gemeenten in, in rotterdam Sjaloos en daar al als vrijwilliger begon mee te doen... En toen merkte ik, dit, dit spreekt me eigenlijk zo aan. En hier kan ik ook echt wat betekenen voor mensen om me heen. Dus ik deed ook ja, stukjes domineeswerk dat mij ook werd toevertrouwd. Uh, waardoor ik zeg, ik pak toch die draad weer op. Dus het was echt de ervaring van het werken met allerlei mensen in zo'n oude stadswijk. Die voor mij uh, inspirerend was, met, uh, zo te zeggen. Ja. Mooi, ja. Ja. Nou, Je had nog niet genoeg van studeren. Want je hebt daarna uh, ook nog een masterstudie. Die heb je vorig jaar afgerond. Masterstudie afgerond, religie en recht, Van waar deze studie? Dat is een, uh, een combinatie van beide. En ja. dat is wat, wat mij ook boeit, van hoe kun je die beide opleidingen en uh, de werkervaring, die beide interesses, die ook gewoon een stuk van mezelf zijn, die ook echt helemaal in mezelf zitten, hoe kan je die bij elkaar brengen, integreren? En hoe kun je ja, ook op de grensvlakken bezig zijn? De vragen waar, hè, waar we geloofsvragen heel concreet worden in. Mm -hmm. Ja, in, in rechtsvragen, in de kerk heb je ook de regels, heb je kerkrecht. En breder speelt het ook, zijn er natuurlijk ook actuele thema's, omdat er volop over religie en recht uh, gesproken wordt, over godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat. Dus wat dat betreft uh, zijn het ook thema's die volop aan de orde zijn, en waar ik, ja, gezien mijn opleiding en ervaring, ook veel interesse voor heb. nou ja, leuk. Ja. Nou, na het volgende nummer gaan we het hebben over hoe Sjaak predikant is geworden in Zandvoort. En Sjaak, zou je het volgende nummer willen aankondigen alsjeblieft? Het volgende nummer is een uh, lied uit Taizé. Uh, Taizé is een modern klooster in de Franse Bourgogne... waar zo'n honderd uh, broeders leven die uh, op een heel eigentijdse manier vormgeven aan het klassieke kloosterideaal... en dat zo vooruitstrevend, ecumenisch ook doen, dat het uh, vanaf het begin uh, vele duizenden jongeren trekt... Met mijn gezin ben ik daar twee keer geweest, tot ons genoegen. Eigenlijk alle, alle vier, ook onze meiden, vonden het mooi om daar te zijn. Dat heeft ook hier in Zandvoortsporen nagelaten door ja. ook andere mensen die in TZ waren enthousiast te krijgen om hier iets op te zetten. En we hebben hier ook elke vrijdag, eerste vrijdag van de maand, een tz viering en belangrijk bestanden daarvan zijn de liederen, eenvoudige liederen die je gauw meezingt met een wat meditatief karakter en dit is er een van Jubilate Halleluja. Halleluja.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 Zandvoort wel, maar niet uh, dat ik er uh, kwam. Want als je in Rotterdam woont, ga je naar het strand in Hoek van Holland... of uh, Scheveningen of uh, oost vorne Maar wanneer je zeg maar, de predikantsopleiding hebt uh, voltooid... dan moet je te zien aan het werk te komen. Dan kun je ja, een beroep krijgen aan een uh, gemeente... die net op zoek is naar een predikant. En dat kan in het hele land zijn. Dus ik heb, uh, toen ik als predikant mijn studie had afgerond... Uh, contacten gehad met, met verschillende gemeenten... Uh, in het land, in het uh, noorden, oosten, zuiden en westen. En dat is uh, Zandvoort geworden. Ah, ja. en wist je iets van de cultuur van het dorp? En uh, had je enig idee waar je begon? Bij de, bij de kennismaking. heb Ik heb al een vrij uitgebreide kennismaking gehad. Voordat ik echt proepen werd en ook zelf de beslissing nam. Ik uh, ga er naar uh, toe. Maar dat heb ik me ja, gewoon, gewoon gaandeweg uh, eigen uh, gemaakt. Hmm. Ja, ja. ja. Hij vertelde me dat je, wanneer je een preek voor de zondag voorbereidt, je dat van tevoren altijd, dat je altijd de klassieke grondtekst leest. Nou, dat kan in het Hebreeuws zijn of in het Grieks. Um, het lijkt me niet makkelijk om, om. Ja, ik spreek dat natuurlijk niet, maar het lijkt me niet makkelijk om dat allemaal van tevoren maar even zo te lezen. Hoe is dat voor jou? Het is een zou ik doen, van, van de opleiding waarin je het leert en. Uh...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 Het heeft er wel mee te maken, natuurlijk wel de protestantse overtuiging, dat de Bijbel en het bestuderen van de Bijbel belangrijk is. Hè? Het oh, ja. intensief bestuderen van teksten en dan liefst natuurlijk in het oorspronkelijk, zo goed mogelijk, uh, ja, je eigenlijk dichter bij God brengt. Dat is zeg maar de okay. is protestantse overtuiging, vandaar dat er zoveel waarde aan gehecht wordt dat je eigenlijk alles, alle gereedschap hebt hè, om die Bijbel zo goed mogelijk te lezen en te interpreteren en te vertolken en bij de mensen te brengen. Is het met dat uh, met oud-Grieks ook zo dat je dat het zeg maar een kwestie is van hoe je dat uh, zelf interpreteert, die tekst? Of is dat letterlijk wat daar staat dat, dat staat er ook? Dat is al een interpretatie uh, van? Of? Ja, het, het, het, het Grieks staat er maar zodra je gaat vertalen ga je al interpreteren. Ja. Zodra je dat is ook belang van de grondtekst, dan weet je hoe betrekkelijk elke vertaling is. In elke vertaling verlies je wat van ja. het origineel en daarom is het zo belangrijk om toch steeds naar die grondtekst terug te gaan omdat die toch veel rijker is en veel levendiger er zit dan zeg maar de mensen op de huid hè, zoals het ooit ja, dat, dat is ook een beetje de reden waarom je dat samen dan met, met anderen ook leest dat je, dat je dan zeg maar uh, van elkaar uh, een beetje bekijkt uh, hoe zie jij dat ja, en, en... dat is ook wel, wel belangrijk dat je het niet ja. alleen maar van, uh, van de boeken doet hè. Ja. ik heb natuurlijk genoeg boeken ook wel staan maar dat je ook met collega's gewoon de levendige uitwisseling hebt van hoe anderen met zo'n tekst omgaan en wat hun uh, ervaring daarbij is. Een hele bijzondere leesclub. Om een idee te krijgen hoe het klinkt wanneer jij iets in het Grieks voorleest, heb je het onze vader in het Grieks voorgelezen, in je werkkamer. En dat hebben we opgenomen. Daar gaan we nu even naar luisteren. Pater Hermon, hoentois uranois. to onoma to telema Hoos en uranoi kai epigas. Zo, dat was het uh, onze vader in het Grieks. Hoe was dat, uh, Sjaak, om het zo te horen? Ja, vertrouwd. Het is ja. een bekende tekst voor mij. Ja. Ja, leuk. leuk om te horen. Ja. Uh, nou, We gaan nu naar muziek. En uh, na de muziek laten we een interview horen met Sjaak in zijn werkkamer. Die uh, mijn medepresentator Rob Spruit samen met Mario van der Linden heeft gemaakt. Ja, ik ben benieuwd wat je verhaal achter dit nummer is. <laughs> ja, het volgende nummer is uh, Keep the Faith van Bon Jovi. Dat is een heel andere stijl dan de, dan de andere muziek, maar dat uh, mag ik ook wel horen. Het is, het is een nummer waar ik veel naar geluisterd heb voordat ik naar Zandvoort kwam. Oh. Keep the Faith, ja. wat ik een tijd niet gehoord heb en graag nog eens. Uh, het is een tekst waarin, ja, het spreekt voor zich, Keep the Faith bewaren. het geloof is al een, een, een christelijke tekst en er zitten ook... Uh, hele citaten uit, uh, uit Jezaja, ja, dat is zeker in deze cd van Bon Jovi, zitten veel bijbelste uh, uh, teksten uh, verwerkt. Zoals in veel popmuziek het geval is, waarvan meer dan ja, mensen net zei, uh, beseffen ja. Ja, dat is, En, weet, en dit is me. een heel mooi voorbeeld van uh, heel bijbelse geloofsmotieven in uh, popmuziek. Wow, mooi, ook dat dat ja. op die manier uh, naar voren komt. Dus vandaar, keep the faith, Bon Jovi. Ja. Nou, beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast, zoals jullie hoorden, uh, onze dominee Sjaak Verwijs. En we laten nu een interview horen met Sjaak in zijn werkkamer. Die mijn medepresentator Rob Spruit samen met Mario van der Linden heeft gemaakt. En we gaan er nu naar luisteren. We zitten hier gezellig aan tafel met Jaak Verwijs. En um, ja, ik kijk nu naar heel veel boeken. Uh, ontelbaar. Allemaal aantekeningen, klopt dat? Wat ik zo hierboven me zie en daar. Aantekeningen, kopieën, losse bladen. Ja, dus een stuk administratie, archief, oude vergaderstukken, studiemateriaal. Studiemateriaal ja. voor? Studie die ik gedaan heb, cursussen die ik nog volg. En, uh, en eigen werk, de teksten die ik geschreven heb en uh, nog bewaar. En teksten voor, uh, wat zou dat zijn? De zeg maar, zondagse kerkdiensten, de, de preken die ik hou, dat zijn allemaal eigen teksten. Hoe, hoe bereid je dat voor? De zondse preken, in, in, in protestantse kerken het... Uh, ja, een centraal hè, onderdeel van de, van de zondagmorgendienst het gaat altijd over een, een, een bijbeltekst of een bijbelgedeelte. Dus je begint bij tekst uit de, de bijbel die je vrij kiest of volgens een rooster kiest of afstemt op de feestdagen van het kerkelijk jaar. bijvoorbeeld rond Pasen of rond Kerst heb je verschillende thema's. En die lees ik allereerst in de, in de grondtalen in het, in het Hebreeuws of in het Grieks. Vragen van gemeenteleden. Ga je daar naartoe? Ja, ik bezoek wekelijks wel een aantal gemeenteleden. Dat is een, een ander belangrijk stuk van, van mijn werk. Allereerst mensen in, in moeilijke situaties, bijvoorbeeld in een, in een ziekenhuisopname, zieken, ernstig zieken, stervenden, mensen die pas afscheid hebben genomen van een geliefde, mensen in een ja, emotionele, sociale crisissituatie. Die zoek ik uh, zoveel mogelijk thuis op... of ik ontvang ook wel mensen hier op mijn kamer. Bid je ook in deze kamer zelf? Ja, wanneer dat past bij een gesprek. Wanneer een gesprek zeg maar, ook ja, persoonlijk is, vertrouwelijk is... en zeg maar, de diepte ingaat, echt raakt aan eh, de grote vragen van het uh, leven... dan uh, bid ik ook uh, regelmatig met mensen hier op mijn kamer... of bij ze thuis of uh, naast het uh, ziekenhuisbed wel fijn voor die mensen dat ze dan toch bij iemand uh, terecht kunnen als vertrouwenspersoon. Wat ik ook meegekregen heb, dat was wel heel grappig, want ik stond bij de verkeersregelaars en toen zag ik jou hardlopen. Ja, dat is sinds een aantal jaren een hobby uh, van mij. Niet mijn, uh, mijn leven lang. Ik heb altijd veel gefietst. Je bent altijd wel goed in beweging uh, gebleven. Maar toen ik uh, ja, eenmaal minder uh, fietste en... Uh, Vooral met de, met de auto ging, miste ik gewoon de, de bewegingen en ben ik gaan hardlopen. En uh, ja, met, met plezier heb ik dat opgepakt en doe ik dat al jaren. Dus bij voorkeur uh, in een uh, mooie natuurlijke omgeving. In Gouda liep ik uh, langs de Reewijkse plassen. En hier uh, het liefst uh, ja, langs het strand en uh, door de duinen. Dagelijks? Nee hoor, wekelijks. <laughs> wekelijks, oké. <okay. laughs> heb je ook andere hobby's? Uh, Allereerst de, de muziek. Ik ben heel graag met muziek bezig.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 zou je het leuk vinden om voor de luisteraars... nu een heel klein stukje te spelen. Dus dit is wat we bijvoorbeeld... Uh, gauw uh, gaan zingen. Kom je ook in andere kerken...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 ook een stukje ja, wilde grote natuur met zich meebrengen. Er hangt hier dus een hele grote olifant, alleen de kop. Dus uh, dat vind ik eigenlijk dat een... al heel indrukwekkend. <laughs> <laughs> nee, het is niet een echt hoor, het is gewoon een plushbeest. <laughs> dat zou een beetje eng zijn, natuurlijk. Ik kijk nu ook achterom naar de, naar de olifant. Zie ik een hele oude typemachine staan. Nog wel een, een oudere typemachine dan dat ik uh, ooit op gewerkt heb. Dus dat is ook al heel oud. Die eens een elektrische. Heb je daar ook gewerkt? Ik heb hem nog uh, gebruikt in mijn, uh, mijn schooltijd, maar hij staat hier omdat het uh, de typemachine was van mijn vader. En, uh, het is dus nog een, een vooroorlogse typemachine, maar mijn vader heeft die uh, gebruikt, die uh, deed thuis als uh, bijverdienste vertaalwerk. En uh, die zag ik vaak achter de typemachine zitten. En dat is voor mij zoiets vertrouwds En ik heb hem zelf nog jaren gebruikt tot de letters echt versleten waren. Dat kan nog altijd hier heb staan. Dankjewel. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ik heb nu ook een andere Sjaak-verwijs gezien en gehoord naar anders. Dat vond ik heel fijn. Dankjewel. En lieve luisteraars, dat was het interview van Mario met Sjaak. Waarbij Rob de techniek deed. Nou op een leuk, uh, leuk interview. Ja, leuk hè. Hey, dus, uh, uh, ja. Ja, het interview duurde oorspronkelijk wel ietsje langer. Dus we hebben, het, uh, we hebben ons even beperkt tot een paar uh, leuke, uh, leuke dingetjes uh, eruit. Maar uh, het, uh, het is erg leuk geworden, uh, ja. vinden we zelf. Goeie, ja. goeie vragen, Mario. Dank je wel. Prima. En uh, Sjaak, leuk, kom zo uh, ja, in je werkkamer. Ik heb geen idee dat je zo'n groot olifantkop in je <laughs> werkkamer hebt. <laughs> Daarvoor moet je thuis zijn Precies. om dat te zien. Dan kom je er alleen maar achter hè. Ja. Na het volgende nummer gaan we het hebben over hoe verhoudt spiritualiteit zich, zoals wij dat bij Inspiratieradio uitdragen, tot de kistelijke kerkelijke traditie waarin Sjaak werkt. En Sjaak, zou jij het volgende nummer van Bach willen aankondigen? Het volgende nummer is een stuk orgelmuziek van Bach. Dat is natuurlijk de grote orgelcomponist. Ik speel ook zelf orgel en uh, hoor ook graag uh, die muziek. Het is een stuk uit zijn uh, derde trio Sonate. Te zeggen wel eens dat uh, Bach voor zijn tijd heel modern was. Het is een soort uh, ja, popmuziek van, van de middeleeuwen, hoewel Bach iets later was. Uh, ik moet zeggen dat ik echt lekker mee zit te swingen. Sjaak. Echt zit prima. Een mooie ritme in deze muziek. Prima muziek. muziek. Ja. ja, heerlijk. Oh, zalig. Nou, beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast uh, onze dominee Sjaak Verwijs. en uh, we gaan het nu hebben over het onderwerp hoe verhoudt spiritualiteit zich zoals wij dat bij Inspiratie Radio uitdragen... tot de christelijke kerkelijke traditie waarin Sjaak werkt. Nou, Sjaak, zou jij misschien de aftrap willen geven? Ik denk dat er heel veel uh, raakvlakken zijn in de spiritualiteit... Uh, waar jullie in deze programma's meestal over praten. In, uh, spiritualiteit in, in bredere zin en de christelijke kerkelijke traditie. En ik denk ook dat... Uh, de, de traditie vaak wat is, is, is versmalt en uh, spiritualiteit is, is kwijtgeraakt... die eeuwenlang er gewoon bij hoorde. Hè. Er is ook eeuwenlang een, een hele mystieke lijn in de christelijke kerk geweest... Ja. waar veel mensen gewoon niet meer van af weten... maar die wel tot hè, het hele erfgoed zeg maar, van de kerk behoort. Ja En heb je het gevoel dat de mensen die werkzaam zijn als professionals... Hè, dus de dominees en laten we ook nog even de priesters meenemen... Hè, want dat, dat, vroeger was dat natuurlijk één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 En zelfs bijvoorbeeld, we hebben net gemediteerd boven, dat doen we altijd voor elke uitzending. Nou ja, vond het prima, hè? want dat deed je heel vaak. Hè? Dus dat is iets wat, ja. wat jij dus ook, nou, wat, wat, wat overeenkomt. Ja. Dus wat zijn zo nog het, meer van is, uh, die kenmerken? Om die, die, die, die stilte te noemen, dat is een moment wat zeker ook in in Zee we volop hebben beleefd, ook ja. he, collectief en wat in feite gewoon uit de hele kloostertraditie komt. Dus de, het zoeken van, van, van de stilte is, is zeker hmm. een, een waardevol element daarin.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 omdat uh, alle workshops eigenlijk leiden tot die persoonlijke ontwikkeling goed beschouwd. Hè? Als ik een, medita of als ik een uh, meditatieworkshop geef op het strand, dan gaat het ook weer over die verdieping en over die persoonlijke ontwikkeling. En in, in feite zeg jij dat, dat de christelijke traditie of de christelijke kerk dat ook in zich heeft, hè? die persoonlijke ontwikkeling. Ja, Klopt dat? Ja, die vraagvlakken ja. zijn er ook. Alleen Deze christelijke kerk daar natuurlijk een eigen visie op. In de ja. dat je ontwikkelt niet uh, zeg maar het, het, het goddelijke in jezelf, maar je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 identiteit En het zoeken van een eigen identiteit. En ik denk dat dat zeker ook in de kerk uh, volop zal spelen uh, in, de, in de toekomst. Ja. Je zegt ook van uh, God is uh, een belangrijk element bij, uh, bij de christelijke traditie. Nou ja, dat snap ik natuurlijk, logisch. Maar het grappige is, bij, in de spiritualiteit is dat in feite ook. Hè? De, in de spiritualiteit is, staat God ook heel centraal. Ja. Dat is eigenlijk heel grappig, hè? want dat wordt vaak niet zo uh, gezien of... of maar eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen, God staat centraal binnen de spiritualiteit. Alleen wij, wij ja, dan moet ik het even heel erg generaliseren. En ik spreek ook maar weer voor een gedeelte van de hele alle spirituele mensen. Maar wij erkennen ook zeg maar de spirits. Ik weet niet ja. of jullie dat ook. Jullie, ja, ik ga het maar even, jullie wij hadden. Herkennen jullie dat ook? De spirits? De dat spirits. zijn geesten. Ja. Ja. Dan goed, de spirit voor ons, natuurlijk, de, de geest. Ja, de, de Heilige Geest. Kerk ja. Pinksterfeest ja. Daar gaat het om, de geest. Ja. Uh, waarvan we het ook uh, moeten hebben, he? die het, het vuur brandend houdt in, in mensen en, en aanbakkert. Dus over de, de spirit, wat dat betreft, is het zo oerchristelijk christelijk uh, als wat. Ja, alleen ik heb het over de niet-de spirit. Ja. Want die, die ja. uiteraard, is die er ook. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, contact met overledenen. He? die dus overleden, overleden zijn. Ja. Waar wij bijvoorbeeld in bepaalde sessies daar. Um, contact mee kan hebben. Of je kan een gechanneld boek uh, lezen. Hè, dat, die, ja. m, dat kan ook. Of dat kunnen ook uh, hele ja, hoge entiteiten zijn die, mm. die niet op aarde zijn geweest. Dat stukje bedoel ik eigenlijk. Ja. Erkennen jullie dat ook? Da da daar heb ik wel mijn reserves bij ja, eerlijk gezegd. Dus daar, daar komen dan wel de vragen. Dus ik zie mm -hmm. de, de raakvlakken. Uh, mm -hmm. Maar ook wel de, de vragen en, en reserves als het uh, daarom gaat. Ja. ja. Nou prima. Ook ja. Goed om eens een keer naar de verschillen te kijken. Ja, ja. En, uh, ja. Ja, uh, we zijn alweer aan de muziek uh, toe. Ik vond het heel leuk om even uh, toch even de, de, ja, dit stukje te belichten. Uh, wat overeenkomsten waren en wat de verschillen. Uiteraard blijft het een heel kort, uh, ja, kort stuk. Ja. Dat, dat kan niet anders. Zou jij de volgende muziek aan willen kondigen, Jacques? Dat is een uh, stukje een Denise Williams. En het heet Healing. at all, cause I do, cause I've got you. We've crossed these battle lines too many times. It passes through the heart, but it never leaves a mark. Goedenavond, dan hebben we nu de agenda voor de komende maand met hier een allemaal leuke lezingen, en workshops op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Haarlem, woensdagavond 19 mei, mediumschap met Nicole van Olderen. Toegang 15 euro, inclusief koffie en thee. En er zijn nog zeven plaatsen beschikbaar. Haarlem, dinsdag 25 mei, 8 uur, Ananda lezing met Jonette Crowley, de profetie van de Adelaar en de Condor. Deze Ananda-lezing is in het Engels. En Jonette Crowley maakt u deelgenoot van haar mysterieuze reizen... waarbij heilige kennis is vrijgegeven die diepgaande gevolgen heeft. Nou, spannend. Kaarten kosten 12,50. Zandvoort woensdag 26 mei om 8 uur... Mantra zingen met Henry Marshall Kosten 12 euro, inclusief thee. En deze kan ik specifiek aanbevelen. Ik heb jaren in die club gezeten. Ik ben ook een van de koorleden geweest. En het is echt, uh, wil je echt de goede, mooie mantramuziek muziek bijwonen waar je zelf uit volle borst mee kan zingen. Ik zou er echt graag uh, naartoe gaan met u. En het is in het zaaltje achter de PKN Kerk. Uh, dus als je nog even zin hebt, een keer. Ja. bent van harte welkom. Nou, wilt u, wilt u meer informatie? Of wilt u weten waar u zich kan opgeven? Kijk dan op onze site www.inspiratieradio.nl en klik de agenda aan. Haarlem, zeven, sorry, zaterdag 29 en zondag 30 mei de, is alweer de 22e spirituele beurs van Nicky's Place. Nou, je krijgt er dus zowel handlijkkunde, astrologie, stoelmassage, magnetiseren, iroscopie en tenenlezen. Ja, ja, ik, ik, even tenenlezen, Sjaak. Wat vind je daar nou van? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Heb je daar nog een mening over? Weet <lacht> Ik ben benieuwd wat daar te lezen valt. Je ja. nee, schijnt ongeveer van elk lichaamsbeeld informatie te kunnen krijgen. Dus ook vanuit tenen. Ja. En uh, diverse informatietafels. Aanvang 12 uur en de toegang is 5 euro. Zandvoort dinsdag 1 juni om half 8 workshop hoogsensitief. In de fileterrepanage door Annette van Bergen. En zij is hoofddocente en heeft de dagelijkse leiding van het Centrum voor Effectieve Intuïtie van Carolina Bond. Uh, nou, vragen als wat betekent hoogsensitief en hoe wilt u daarmee omgaan? Kom dan, e dan deze workshop. De kosten zijn 10 euro. Dan de laatste. In de Amsterdamse waterlijnduinen op zondag 6 juni... een meditatieve stiltewandeling met Els Kramwinkel. Tot jezelf komen en onthaasten? Waar kan het beter dan in de natuur? In stilte wandelen kom je weer helemaal in contact met jezelf. De kosten van deze wandeling zijn 10 euro. Wilt u meer informatie? Of wilt u weten waar u zich kan opgeven? Kijk dan op www.inspiratieradio.nl onder Agenda. En tot zover de Agenda. Nou, luisteraars, dat was alweer de... Uitzending. Sjaak, heel erg bedankt uh, dat je hier uh, aanwezig uh, was. Je gaat zo nog even een gedicht voorlezen, maar dat ja. komt zo. Heel erg bedankt. want vond ontzettend leuk dat je hier was. Dat was uh, wederzijds. En uh, als ik zo'n uh, prima lekker gevoel heb, dan zou ik dan zeggen... je bent ook volgend jaar weer van harte welkom. Dus, hè, dan kun je eens kijken hoe het dan uh, is als je dat als je daar zin in hebt. Ja, leuk. ben je elf jaar uh, bij ons, hoop ik. Rob, heel erg bedankt. Ja, voor, leuk. Uh, vond het leuk om, uh, om een keertje aan deze kant uh, te zitten. Ja. En uh, leuke gasten natuurlijk. Uh, ik heb natuurlijk wat uh, met Sjaak. want uh, we praten wel eens. Uh, we spreken elkaar wel eens vaker. Dus, uh, leuk vandaar. Dus, uh, ja, ja, Je doet leuk. de website van de kerk. Ik ja, doe de website van de kerk ook. Ja, ja prima. Ja. En Herman, heel erg bedankt voor de techniek. Ging feilloos. Prima. Leuk. Uh, nou, je hebt niet de muziekkeuze hoeven doen een keer. Nou, de volgende uitzending is op zondag 6 juni. Van 8 tot 9 s avonds. En we hebben dan Roos Litjens in onze uitzending, en zij gaat het hebben over Human Design. Enig idee? Zij? Nee. nee. Nou, luisteren volgende <laughs> 6 juni. <laughs> deze uitzending wordt ook door mij gepresenteerd. En tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald, en elke woensdagochtend van 11 tot 12.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 En als afsluiting gaan we nu luisteren naar een prachtig ja, uitspraken, gedichten... van een, ik denk een Noor. Dag Hammerskjold. Klopt dat, is dus de Noor? Dit is een, een Zweed. Oh, Zweed, ja, ja namelijk nou ook. Voorgelezen door onze gast Sjaak. De keus van, van deze fragmenten zijn. De Dag Hammerskjold was een Zweedse diplomaat. Hij is secretaris-generaal geweest van de Verenigde Naties. En na zijn dood werden er fragmenten, een soort dagboekfragmenten.